Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw de lichamen van 15 Palestijnen overgedragen aan de autoriteiten in Gaza. Dat gebeurt een dag na de teruggave door Hamas van de stoffelijke resten van een gijzelaar aan Israël. Het gaat om het lichaam van een man die werd gedood bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. Israël en Hamas hebben in de wapenstilstand afgesproken dat Israël de lichamen van 15 Palestijnen teruggeeft... in ruil voor de stoffelijke resten van iedere Israëlische gijzelaar. In Leeuwarden zijn vanochtend meer dan 25 auto's verwoest bij een brand in een autorecyclebedrijf. Het vuur kon zich snel verspreiden doordat de buitengeparkeerde auto's dicht op elkaar stonden. Ook het bedrijfspand liep veel schade op. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer zijn er behalve de rook geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De Amerikaanse pakketbezorgers UPS en FedEx houden hun vrachtvliegtuigen van het type MD-11 voorlopig aan de grond. Afgelopen dinsdag crashte een vliegtuig van hetzelfde type van UPS... vlak na het opstijgen van de luchthaven van Louisville in de staat Kentucky. Het toestel kwam neer op een industrieterrein bij de luchthaven. 13 mensen kwamen om het leven. UPS en FedEx willen de resultaten naar het onderzoek van de crash afwachten. De bezorging komt volgens de bedrijven niet in gevaar. Ze hebben maar een paar MD-11 toestellen in hun vloot. Rusland heeft vannacht en vanochtend opnieuw honderden drones en tientallen raketten afgevuurd op Oekraïne. Daarbij zijn twee doden gevallen. Nadat een drone was ingeslagen op een flatgebouw in de stad Dnipro, brak er brand uit... en daarna vonden reddingswerkers de lichamen van twee vrouwen. Ook zijn grote energieinstallaties beschadigd, onder meer in de buurt van Kiev en Kharkiv. Het weer, zon en wolken met in de loop van de middag steeds meer wolken. Het wordt 10 tot 15 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en dan kan er af en toe wat regen vallen. Ook in de ochtend kans op een bui. Het wordt morgen opnieuw zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De sprintrace in Brazilië is inmiddels voor start gegaan. We gaan even de top 5 doornemen. Lennon Norris op P1, Antonelli op P2, Piastri op P3, Russell op P4 en Max Verstappen op P5. Dat is op dit moment de, de tussenstand. Daarna drie, en drie uh, rondes van de 24. We gaan voor uh, het vervolg van de wedstrijd weer naar uh, Duikjesveld. Piet, heb je goed nieuws of nog niet? Nou, dit, ik heb heel slecht nieuws eigenlijk. Oh. Want, uh, we zijn inmiddels dan, zeg maar, uh, 25 minuten in de tweede helft, dus nog 20 minuten te gaan. Het is zojuist uh, 1-5 geworden. Dat is een hele prachtige mooie aanval over links van, uh, van de mannen van... Uh, uit Permanent en uh, die komt op een gegeven moment helemaal uh, aan de rechterkant op de hoek van het strafschotgebied. is er een uh, hele mooie spits en die neemt een schot en die gaat echt onhoudbaar in de, in de linkerbovenhoek boven onze keeper die er echt totaal niet bij kon. En het is dus 1-5 met nog uh, 20 minuten te gaan. Uh, ik moet zeggen dat uh, de jonge spelers die erin gekomen zijn, uh, zijn heel gretig bezig. En uh, met heel veel uh, inzet en zo. En nou, wat geeft hij nu? Dan hij er geen straks wel, straks op mee. ...breekt er een door, die wordt neergegooid en we dachten, we hebben om een strafstop, maar dat werd het niet. Dus uh, met nog twintig minuten gegaan is het 1-5 en nu zie ik daar aan de andere kant zie ik een, een gele speler, een zandvoortspeler... ...eentje neerhalen, die krijgt wel meteen een gele kaart, dus oh. daar, kan het, daar kan het wel. Maar oké, okay, dus het is nog twintig minuten gegaan en 1-5. Uh, het, het wordt dus uh, geen uh, mooi resultaat vandaag. Nee, geen uh, 6-3 in het voordeel van SV Zandvoort, uh, dat sowieso niet. Misschien wel 6-3, dat kan nog steeds. Maar dan andersom. 6-5, ja, ja, dat kan ook. Ja, ja. nou, laten we hopen ja, ja. dat het niet zo ver komt, uh, Piet. Ik, ik, ik houd jullie op de hoogte, ja? Oh, Oké, okay. dankjewel voor dit moment. Ja. Jo, hoi. Dat was uh, Piet Pijper daar op uh, Duintjesveld. Ja, 5-1 uh, op dit moment. Of 1-5, moet ik eigenlijk zeggen. De wedstrijd SV Sanford tegen Purmerend. Nou, nog iets meer dan 20 minuten te spelen. Ja, we gaan weer even kijken op het uh, circuit van Interlagos op Brazilië bij Sao Paulo... En uh, ja, we zien uh, dat, uh, dat er op dit moment uh, rustig uh, gereden wordt. Ik heb niet even de oorzaak van, uh, daarvan uh, gezien. Maar uh, ja, mocht daar uh, meer nieuws over uh, bekend worden... dan uh, laat ik je dat uh, sowieso uh, weten. Uh, er wordt gereisd, P1 nog steeds, Lennon Norris, Antonelli P2, Piastri P3... en de beide McLaren's die staan op medium-banden en uh, eigenlijk... Uh, ja, een, een groot gedeelte van uh, het veld op softbanden. Waaronder de Mercedes uh, en uh, Max Verstappen. En uh, Yuki Tsunoda, die op de 19e plek zit op dit moment. Die staat dan weer op de mediumbanden. Nou, het vervolg. De wedstrijd, we houden in de gaten. Nog uh, nou ja, echt, uh, 16 ronden te gaan uh, al daar. En uh, mocht er meer nieuws uh, over zijn... dan hoor je dat er zo dadelijk weer bij dit programma. He's a is, Baby, where the hell is my husband? What is it getting so long? To find Oh, baby. Where the hell is my love? Down with love. yeah. Now you see Why is this beautiful man waiting for me to get away? Already testing my picture. Even deze plaat onderbreken. Wat ik zou vertellen als er wat nieuws melden was over de sprintrace daar op Interlagos. Heel vaak hè, dat je daar last krijgt van regen of in ieder geval vochtige omstandigheden. Daar is op dit moment sprake van. En er zijn al heel wat coureurs van de baan afgevlogen. En die ook niet meer verder kunnen. Waaronder Piastri, Hulkenberg, Cola Pinto en nog een aantal andere rijders. We hebben er dus nog... Even kijken... 18, nee, minder dan 18 uh, in de race. Op dit moment hebben we ook een rode vlag uh, uh, daar op uh, het circuit van Sao Paulo. Meer daarover straks. Luister nog even verder naar Green. Your husband is coming. Leuk hè, deze nieuwe single van En Where is my husband? We draaien met veel plezier hier bij ZFM al 35 jaar de omroep van Zandvoort. Natte omstandigheden daar op Brazilië dus. De ene en naar de andere is van de baan afgevlogen. We got love, love, love in our hearts tonight We've got love in our hearts Oh, we got love, love, love in our hearts tonight We've got love in our hearts Een beetje door je oude platen heen snuffelt, dan kom je ineens deze tegen. Peter Brown en Love in Our Hearts. We draaien met, uh, weten heel veel plezier uh, hier uh, vandaag. Ja, nou ja, het is een beetje donker weer buiten en dat geldt ook uh, voor uh, daarop uh, het circuit van Sao Paulo. Vandaar dat we op dit moment een rode vlag hebben. Achterrondes zijn er verreden van de 24 tijdens de sprintrace. En er zijn al uh, heel wat mensen van de baan afgeschoten... En ik denk dat onze eigen Max Verstappen wel een uh, regendansje heeft gedaan uh, daar om uh, dat uh, voor elkaar te krijgen. In ieder geval vinden we Max op dit moment op uh, P4. Dus ik hoop dat hij uh, wel wat uh, punten gaat halen. Lennon Norris nog steeds 1. Antonelli P2 en Russell P3. Dus uh, goede prestatie van de beide Mercedes die ook op uh, rode bandjes rijden. En Lennon Norris dan op de gele, de medium uh, bands. We gaan even naar de grote clubactie, want uh, die is weer geweest. En het verenigingsleven in Nederland heeft weer uh, aan de deur heel wat geld opgehaald... en via andere acties, uh, via het uh, internet. Er is een recordbedrag ingezameld voor de Nederlandse verenigingen... maar liefst 24.364.000 euro. Nou, ook drie Zandvoortse verenigingen deden hier aan mee... en uh, ja, die hebben maar liefst 8.935 euro en 20 eurocenten opgehaald... De Dance Academy uit Zandvoort heeft een bedrag voor de club binnengehaald van 1041,60 euro. De ZHC, oftewel de Zandvoortse Hockeyclub, 2167,20 euro. En OSS Zandvoort 5726,40 euro. Uiteraard, ja, alle clubs ja, mooi gedaan. En lekker dat jullie weer geld hebben voor je eigen vereniging. Dan uh, hebben we de trekking uiteraard ook van de loterij die er hier aan uh, vast zat. En die is uh, volgens mij uh, aankomende maandag, eens even kijken, vindt plaats op 11 november. De is dit jaar indrukwekkend met ruim 780.000 prijzen en de hoofdprijs van 100.000 euro. Dus de trekking van uh, de grote clubactie vindt plaats op uh, 11 november. Wij gaan, nou ja, zullen we de regendans maar gaan doen waar ik het net over had van Max. Nieuwe plaat van Dave en Tams en die heet inderdaad Raindance. Started, see you with a bar, you was hardly talking That's when I knew that your heart was scarring Friends to lovers need a part to star in. like, wait, babe, let me ask your pardon This ain't Gucci, this is Prada, darling If you want something, you can ask me, darling And you started laughing, cause you think I'm joking But looking in your eyes, is the best thing Brake lights, giving you the red skin You was in a bad mood, when we stepped in Though you checked out, before we even checked in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 Tell me why you're so in denial Hold me close, don't tell me goodnight Are you down and get me? Tell me when you're ready I'm ready We can get into it, and we can get intimate The shower when you singing it Better than Beyonce, I like the sound of Fiance You know it's got a little ring to it And really when I think of it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 Waarschijnlijk binnenkort goed te vinden in de hitlijsten hier in Nederland. De zin van de Dave Thumbs en uh, je hoorde de raindance van Max Verstappen en een klein beetje daarop uh, Interlagos, Sao Paulo. Zometeen weer naar het voetbal, naar Piets, maar eerst uh, deze, Hey Baby. Dit weekend hebben we weer een prachtige darthoenooi. En het uh, publiek wat uh, dan in de zaal zit, uh, die zingen die plaatje heel vaak, hè? Hé, hey, baby. Lekker een lekkere gauwe, ouwe, van uh, Bruce Chanel. We gaan uh, naar Duitsland voor het slot van de wedstrijd, Piet. Ja, ja, ja wat zei je net tegen mij? Als een kaars gaat de wedstrijd uit... Zijn kaars gaat er best uit en het is, uh, ja, we begonnen natuurlijk al vanmiddag met, uh, ja, we hadden al in de gaten dat we een heleboel uh, basisspelers uh, misten. En, uh, en, en dat het dan moeilijk zou worden. En je weet natuurlijk nooit hoe permanent het is. Die hadden tot nu toe twee keer gewonnen van de vier keer, en net als wij. Dus, dus het is altijd even af te afwachten hoe de tegenstander is. Maar het is gewoon een, een hele knappe tegenstander. En nou, we hebben al snel natuurlijk een uitvaller met Dylan Kreugen. En ja, en het, het, het, het wordt steeds moeilijk. Het is gewoon een hele goede ploeg. En, uh, en wij missen gewoon op te veel posities bepaalde spelers. En, en dat is, dat, het is gewoon een constatering van de feiten op dit moment. We zijn natuurlijk aan het opbouwen met de nieuwe trainer. En ja, dit is dan vandaag. Even, uh, ja, wel even slikken, ja, natuurlijk. Ja, we waren de afgelopen ja. weken zo mooi verwend. Dus, uh... We waren zo verwend. En, en, en ja, de doelpunten vallen wel, maar nu vandaag aan de verkeerde kant. Hmm. Dus, uh, dus het is 1.05 en ik denk nog een minuut of 2, 3. Dus het wordt, uh, ik zal de uitslag nog even doormelden als het zo is. Maar uh, ik verwacht uh, geen, uh, geen veranderingen meer. En, uh, het is jammer nogmaals en het wordt ook een beetje grauw nu. En het is pas half 4 hè, dus of, uh, het is natuurlijk vroeg. Maar het is uh, 1.05 en het is niet anders. En uh, volgende week gaan we kijken, Dan gaan we naar... Uh, Toe kijken wat we daar uh, kunnen bereiken. Ja, het wordt steeds donkerder daar op het duikjesveld, als je het zo vertelt, uh, ja, Piet. Ja, maar, dat, maar dat is ook echt waar. Ja, ja zeker. Dat ik geloof je meteen. Ik zit, ik zit in het duikje en ik zit echt uh, een beetje in het, uh, ja, in het donker. Bijna. Ja, ja. ja, ja zo weer maar, Nou ja, uh, volgende, zit, volgende keer beter. Oké, okay, Rob. We gaan even, veel succes. Jij en spreken elkaar. Uh, dankjewel, Piet Tot de volgende. Hoi. hoi. hoi. doei. doei.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 The venom stole her sanity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 Ik ga het gewoon zeggen, eindelijk een lekkere plaat van uh, Taylor Swift. Je hoorde de Viethoff op Hylia uit de hitparadas van dit moment. Lekker singeltjes zo op een, nou inmiddels donkere zaterdagmiddag. Zijn met zon begonnen en nou, uh, ze hebben hebben donkere wolken. Dat hoorde net ook van uh, Piet op Duintjesveld. En dan had hij niet alleen over de eindstand van de wedstrijd van vandaag. Want uh, ja, ik ga eens even kijken wat hij uh, genoteerd heeft. Een 1-6 is de eindstand uh, geworden van de wedstrijd uh, tegen Permanent. Dus een zwaar verlies voor SV Zandvoort. Het is niet anders. Over vijf minuten gaan we weer verder met sprintrace daar op het circuit van Sao Paulo in Brazilië. Maar eerst gaan we luisteren naar onder meer de architect van het bouwhotel op het Badhuisplein. 31 oktober jongstleden was er een informatiebijeenkomst in Zandvoort. En uh, ja, sprak onder meer uh, de, of nee, ja, ik moet anders zeggen, Hans Botman, mijn collega, sprak onder meer met uh, de architect Bjarne Mastenbroek. En ook met de wethouder Jan-Jaap de Kloets. Jan-Jaap, die horen we later uh, nog uh, in het programma, maar eerst gaan we luisteren naar wat... Uh, de architect te vertellen heeft over de nieuwe plannen voor het hotel op het Badhuisplein. We zijn hier bij de presentatie van uh, de plannen voor een nieuw hotel op het Badhuisplein. En er is zojuist een presentatie gegeven bij uh, de haven van Zandvoort door uh, Bjarne Masterbroek. Uh, welkom uh, Bjarne. Uh, jij bent de architect eigenlijk van het, van het hotel hè? Uh, ja dat klopt. We, ja, en... We zijn vorig jaar gevraagd om uh, een ontwerp te maken. Er waren ook nog twee andere bureaus en uiteindelijk hebben ze ons plan gekozen. Oké, okay, dus er waren andere. Want er is een eerdere presentatie hier geweest, twee jaar geleden of zo. Uh, dat was ongeveer hetzelfde, hetzelfde hotel ja, leek het wel. Dat, dat was onze eerste presentatie. Oh, dat was jullie weer, eerste presentatie. Wat wij voor, voor ogen hadden en dat is gekozen. Maar er waren ook uh, plannen in 2017, in 2011, in 2007. We hebben dus al ongelooflijk ja, ja, We zijn natuurlijk al 5, 38 jaar, werd genoemd, he, ja, bezig ja. met het badhuisplein. Nou, wat ik zag, uh, ziet het er prachtig uit. Uh, wanneer gaat het er staan? <laughs> nou, als uh, die duizend mensen zich er te constant tegenaan bemoeien, heel snel. <laughs> zo, ja, dit, zo werkt het in Nederland. Uiteraard, het wordt natuurlijk in de gemeenteraad ook al heel lang uh, over gesproken... Ja. Uh, want u heeft ook gezegd dat het uh, beter is om uh, de plannen voor de woningbouw en op het plot van uh, het casino uh, en, en het hotel, om dat in, in delen te gaan bouwen. Want, ja. Dus niet wachten op alles, dat alles uh, bij elkaar komt. Nee, dat werd natuurlijk in de jaren, vooral in de jaren <kuggen> 60, 70 werd dat veel gedaan. Grote stedenbekunnige plannen en die werden dan in één keer uitgevoerd. En daar zijn mensen eigenlijk helemaal niet zo blij uh, mee. Nee. En een stad... ...is toch verweg het leukste als hij zo langzaamaan groeit en constant het volgende gebouw kan reageren op het gebouw. Wat er... Dus ik zou niet alles nu gaan vastleggen, maar gewoon stukje bij beetje is ook veel beter te behappen. Uh, daarmee gaan procedures ook sneller, uh, en dan kun je ook nog eens bijsturen als uh, mensen andere ideeën hebben, uh, dingen moeten opeens hoger of lager of... Uh... De, um, ja, de voorkeuren die mensen hebben die veranderen. Ja. En, en daar kun je dan op reageren. Dus ik zou het gewoon stuk voor stuk doen. Er is uh, heel veel gesproken destijds over de zichtlijnen. Hè? Nou, dat kwam hier weer naar voren. Wat je ziet vanuit uh, het Kerkplein, dus onderaan de Kerkstraat, richting uh, uh, rotonde, zeg maar. Je blijft altijd de lucht zien, dat is, dat is wel duidelijk, of niet? Nou, als je recht omhoog kijkt, zeker. Ja, <laughs> ja dat is sowieso, ja, ja, inderdaad. Nee, maar kijk, verder achter in de Kerkstraat, uh, er is een enorme... Fixatie op dan dat je dan het open zichtlijn houdt. Ja, ja. Om heel eerlijk te zijn, ten eerste is die zichtlijn er tot de jaren tachtig nooit geweest. Ook het oude hotel, ja, het Hotel van, ja. Ja, stond ook gewoon in die zichtlijn. Ja, ja. En dan ging je knikken en dat waren gewoon toch hele gezellige, hele leuke tijden. Nou, dat is natuurlijk weggehaald in de in het, uh, Tweede Wereldoorlog. Daarna is er een nogal botte soort plank gekomen die de hele zichtlijn blokkeerde en wij maakten hem weer half open. Uh, uh. En ik denk dat het veel belangrijker is dat als je in de kerkstraat loopt, dat je langs leuke functies, uh, hotellobby, langs, langs mooie plekken loopt en dan op het strand komt, een beetje lucht ziet, dat soort dingen. Dan dat je nou letterlijk de hele tijd naar, uh, naar de lucht staat te gapen en niks ziet aan het einde. helemaal, En dan kom je op een badhefplein leeg en dan moet je dat helemaal overlopen. En dan kom je op een wat treurige boulevard die je nog niet goed is ja, ingericht. Ja. En dan moet je naar beneden, langs een paar toiletten en dan ben je op het strand. Nou, nou, het, het enige ja. wat je wil zien is eigenlijk blauwe lucht hè, geen. Uh... Uh, ...donkere wolken die ja. dus erachter komen. Gewoon... Nee, nee, dat is ook allemaal. Ja. Maar volgens mij dus uh, dat je uh, functies aan elkaar reikt ...vanaf de Kerkstraat tot op het strand... ...die een prettige wandeling maakt. Ja. Volgens mij het belangrijkste. We ja. uh, werken ook waarschijnlijk veel samen met de gemeente, gemeente Zandvoort. Ja. Zijn die enthousiast over de, deze plannen? Uh, ja, die zijn eigenlijk heel enthousiast. Ja. We hebben uh, zelfs partijen meegekregen... ...die uh, over het algemeen waar tegen mm -hmm. elke bouwplan zijn. Dus ja. dat is wel fijn. Ja. Wat, wat zijn de grootste uitdagingen voor een architect om hier een hotel neer te zetten? Met de wind en de, noem maar op, zouttoestanden. Hey, om al die bewoners een beetje neus dezelfde oh, uh, kant op te ja, krijgen. Ja. Mensen is het het meest ingewikkeld. Ja, dat geloof ik graag. Maar het is, het is, uh, en dat is ook de reden waarom er 37 jaar niks gebeurt. 100 mensen onder uh, meningen vaak. Ja, en ik denk, we moeten opletten dat we in Nederland niet te verwend ja. alleen maar eisen stellen en geen oplossingen bedenken. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk ook waar deze kabinetsformatie over gaat. Ja. Jongens, kom op, snel, aanpakken. Ja. Aan de gang gaan. Uh, en heel steady, dat bedoel ik ook met een stukje Ga gewoon heel steady overal kijken waar je op een goede manier woningen kan bouwen. Ja. Maar ga niet uh, uh, gigantische uh, toekomstplannen maken uh, waarbij je al weet dat dat nog 25 jaar gaat duren. Ja. Even over het plan zelf, we hebben gezien dat er uh, uh, hotelkamers komen. Eigenlijk op de eerste verdieping van het hele pand hè? en onderaan... Ja, op de tweede pas. Ja, eigenlijk de tweede pas inderdaad. Maar onderaan uh, ja, prachtige leuke dingen voor, voor iedereen het voor hè. Ja, een hele fijne open ruimte, een soort huiskamer. Waar je gewoon kan gaan zitten, een boek kan lezen. Waar dan ook niemand aan je hoofd zeurt. En, en dus ook kan verblijven bij slecht weer. Ja. Doorheen kan lopen uh, en daarnaast uh, kun je er ontbijten, lunchen, ja. borrelen, uh, avondeten. Uh, IJs, salon, uh, juice. miljarden, uh, uh, fitnessen, zwemmen. Je kan alles doen eigenlijk. Feesje, maar, ja, ja. het dak. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, laatste vraag. Uh, uh, het gaat er ook om wie zo'n hotel wil gaan exploiteren. Ja. Uh, is daar belangstelling voor? Ja, er is heel veel belangstelling. Ja, maar ook voor grotere partijen? Juist, de grote partijen. Ja? Ja, ja. Ja, maar waar praten we dan over? een Marriott of een, of een Hilton? Of... Ik heb nu geen directe namen, maar ik weet dat er met meerdere partijen gesproken wordt. Ook met middelgrote partijen, dus familieketens van 10, 20 uh, hotels. Van de volk misschien, ja. Uh, ja. Dat zou ook zomaar kunnen, maar ik vermoed, dit is een hele mooie locatie. Mm -hmm. En daarmee ook een dure locatie. Uh, en ik vermoed dat zeg maar, het, het segment familiehotel hier minder op zijn plek is dan echt een grand hotel. Echt een groot hotel. Uh, wat betekent dat de kamerprijzen in het laagseizoen heel uh, schappelijk zijn. Ja. Maar in het hoogseizoen best wel duur zijn. Ja, we hebben natuurlijk in Stomford ook gewoon de bed en breakfast nodig. Hè? Uh, ja. Lijkt mij. Ja. En, en wat kleinere hotels uh, ook die betaalbaar zijn. Je die, ja. die gaat hier geen uh, 80 euro voor een kamer betalen waarschijnlijk. Dat uh, wordt meer uh, richting Ik moet, 200. U, u, u, ja, Kijk, dit, dit hotel zal ook noodgedwongen voor Amsterdam een overloophotel zijn. Mm -hmm. Als in de Raai er een grote uh, congres is, uh -huh. ja, dan moet je tegenwoordig hotel... Als je niet vroeg bent, moet je een kamer boeken in Hoofddorp, in, in Alkmaar, in Amersfoort, in Hilversum, in Haarlem of in Zandvoort. Dan zou Amsterdam Beach een uh, uh, goede... Dan, dan is een hotel in Zandvoort natuurlijk uitermate gunstig. Want je pakt de trein ja, en je staat ja, in het centrum. Ja, ja, dat is waar, ja. En, ja. En dus uh, wij zien dat uh, er steeds meer uh, voor internationale gasten, uh, of je nou in Amsterdam zit of in Zandvoort zit, is, maakt het helemaal niet uit, die zeggen oh dat is, dat is uh, vlakbij, want als je bijvoorbeeld in Parijs of in Londen of in New York een hotel boekt, ja, dan zit je gauw drie kwartier tot een uur van Manhattan af. En in Zandvoort zit je nog niet eens een half uur van het nee, centrum. Dat is waar. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, heeft het voordeel deze plek dat het zowel voor Zandvoort heel goed is, maar ook kan helpen om de druk op uh, Amsterdam uh, ja, ja. en zeker in de zomer dat mensen denken, nou ja, ik ga wel een dagje de stad in maar dan denken ze ook, nou, blijf een dagje op stad. Ja. Allerlaatste vraag, wanneer zou de eerste grond in kunnen gaan? Als het aan mij ligt, uh, heb ik nog een maand of acht nodig en dan kan ik uh, het helemaal uitgetekend hebben en kan de aannemer beginnen. Oké, okay, dus je, ja, dat weet je nooit ik, natuurlijk. Uh, je, uh, ik heb te overleggen met de provincie, de gemeente, de gemeente stedenbouw. Ja, uiteraard van, ja, ja, ja. met de klant, met uh, bewoners, ja. met uh, constructeur, installateur, met met met, met van alles, ja. Wij, uh, het hotel wat ik liet zien bij de presentatie in Amsterdam, uh, modulair gebouwd in hout. Zo'n hotel, uh, daar hebben wij ruim 600 vergaderingen voor ja? belegd voordat het lang ah, was. Ah, 600. 600, dat is wel veel, ja. Ja, ja, het is dat, tegen, ja. dat is absurd. Vroeger kon ik dat met 100, 100 120 vergaderingen ja. doen. Tegenwoordig is het vijf keer zo veel. Maar, maar komt dat door de, ze de, de, de, de toegenomen regeldruk? Uh, ja. Ja. ja, toch ja. wel, ja. ja. Dus dat zou minder kunnen. Ja, ja en participatie. <laughs> ja, participatie. Nou ja, dat is gek. Nou ja, het is wel ja. goed dat sommigen ja, over ja, mee kunnen praten. Werd er werd uh, weinig geparticipeerd. Er waren mensen vrij tevreden. Tegenwoordig wordt er heel veel geparticipeerd. Ja, en mensen zijn alleen maar ja. tevreden. Ja, ja, dat is waar. Dus de vraag is soms ook: uh, ja, moet je de vraag stellen? Ja, ja. dat is waar. Ik wens wel heel veel in de komende tijd. Nou, We vinden dan. dit een ongelooflijke uh, mooie uitdaging om hier dit hotel ja, te Ja, ik kan thuis. me voorstellen. Ja. En u bent van welk architectenbureau? Het architectenbureau heet, architecte heet Search. Search. Zoek op zijn Engels. En Search staat voor stedenbouw en architectuur. En zo uh, sprak inderdaad Hans Bordman uh, met uh, de architect van het uh, hotel op het Badhuisplein. Wat dan nog uh, gerealiseerd uh, moet gaan worden daar. En uh, ja, het blijkt dus uh, wel dat het een heel, een heel chic hotel gaat worden. Ook vanwege de dure plek natuurlijk, wat het uh, Badhuisplein is. En laten we hopen dat het toch niet helemaal uh, volgebouwd uh, gaat worden... en dat we nog een beetje zicht houden. Ook vanuit uh, de Kerkstraat uh, op uh, de Boulevard. Maar hm, ik weet niet of dat daarin zit. Ik weet ook niet hoe de plannen verder uh, daarvoor geschreven zijn. Dus... Uh, we gaan straks nog uh, luisteren naar uh, wethouder Jan-Jaap de Kloets. Want ook die was aanwezig bij de informatiebijeenkomst op uh, 31 oktober. En ook uh, sprak hij met uh, Hans Botman van de Som, Hans Botman sprak met Jan-Jaap de Kloets natuurlijk. Onze wethouder over uh, hoe hij de plannen ziet voor het uh, nieuwe hotel op het Badhuisplein. Nou, dat gaan we zo dadelijk doen. Hè? En we gaan het uh, nog hebben over de sprintrace. Zijn die inmiddels weer aan het racen? Max de stappen op? P4, met inmiddels de medium banden. Het is ook droog uh, op de baan. En uh, Leonard Norris nog steeds op plek nummer 1. En hij heeft dan weer de softbandjes uh, onder zijn auto zitten. Hier is Dusty Springfield. ...van Dustin Springfield en in private. Ja, we zitten op Interlagos dit weekend, circuit van Sao Paulo. En uh, ja, daar is op dit moment nog steeds de sprintrace aan de gang. De hele tijd een rode vlag situatie gehad en dat race ook even is gestopt dus. En we zitten op dit moment in ronde 16 van de 24... En uh, in de top is er nog weinig veranderd. Dus daar houden we het uh, eventjes bij voor dit moment. We gaan weer naar het plan op het Badhuisplein. 31 oktober was de informatieavond over het uh, nieuw te, te bouwen hotel daar. En uh, Hans Bodman kwam ook uh, wethouder Jan-Jaap de Kloet daartegen. Die uh, ook bij die presentatie was over het uh, nieuwe hotel op het Badhuisplein... was uh, wethouder Jan-Jaap de, Jan, uh, de Kloet. Hoe, uh, uh, hoe heb je hier nog gekeken? Uh, ja, je je kent het waarschijnlijk al. Maar. Ja, ik ken het al. Nou, Volgens mij kenden heel veel mensen het al. Want uh, er is natuurlijk heel veel veranderd en in vergelijking tot de eerste, nieuwe, uh, eerste plannen. Ja, want we hebben hier twee jaar geleden ook gezeten hè, bij de haven. Bij die plannen. Ja. Daar is weinig in veranderd. Weinig in veranderd. Uh, wel een goede uitleg gegeven ja. van uh, wat is nou het idee erachter. Uh, de zichtlijnen kwamen nog zeker even naar voren van wat is nou nu mee gebeurd. Zogenaamde setback. Hè. Dus de rode ja. de, de lijn zeg maar, voor het onderste gedeelte eerste twee etages, iets naar achteren gelegd. Dat je meer, meer van ruimtelijk effect krijgt. Uh, nou Dat is nog even keer goed ondersteund. En uh, ja, ik denk dat het uh, een goede stap is. Uh, ja. En er is ook nog gezegd, van, er komt nog een hier van tweede ochtend, middag, avond. Om, ja. Uh, ja. om nog een keer dat te, te vertellen. Ja, Wat de, de, de architect ook zei. Uh, is dat het niet slecht zou zijn wanneer je bijvoorbeeld een hotel al gaat ontwikkelen. En, en even zo gaat bouwen. En dat, dat niet alles integraal bij elkaar. Komt. Hoe sta jij erin? Ja, we hebben het, uh, of de raad heeft het uh, eerder dit jaar op 25 februari het zogenaamde stedenbekundig plan vastgesteld. Ja, dat klopt. Ja. Dat is integraal, dus dat is het hele gebied. En daar staat eigenlijk in wat gaan we nou doen op die plekken. Uh, Toen waren ze al redelijk ver met het ontwerp van het hotel. Het hoe het komt nu. Dus de, hoe wordt het ingevuld als het gaat over het hotel. We zijn zelf bezig als gemeente met het ontwikkelen van de appartementen aan de, aan de noordzijde. Uh, zoals iedereen weet uh, heeft de gemeente het casino ge, uh, gekocht. En uh, ook die plannen, en dat is wat later in de, in de tijd zeg maar... Uh, maar ook daar zijn we druk mee bezig. Omdat, ja, uh, ook, ja. uh, maar de, dat hotel zou al gebouwd kunnen worden zonder dat... Ja. ...het, uh, uh, het uh, Holland casino plat gaat. Dus ja. Dat, ja, dat klopt, dat, dat klopt, klopt ja. Oké, okay, ja, dus uh, wanneer gaat het klok plat eigenlijk? Maar er komt eerst nog een hele andere invulling in, hè? Uh, ja, dus... Uh, Daar zijn jullie ook mee bezig, hè? Ja, zeker, uh, zeker. We hebben een, een, een uitvraag gedaan van uh, ja. aan iedereen eigenlijk... Nou, ...als je een goed idee hebt... ...onder bepaalde voorwaarden... ...bijvoorbeeld dat het een aanvoeling moet zijn... ...op het aanbod in Zandvoort. Uh, nou, zeg maar, wat komt erin? Dat gaan we nog uh, be uh, beslissen, Hans. <laughs> Uh, en de, nou ja, de, hele procedure van vergunning aanvragen, de ja. berekeningen, uh, de, het, je moet ook al een soort ministeriële een plan voor maken. Uh, nou, dat gaat uh, enige tijd overheen. In ja. die tijd die er overheen gaat, gaan we gebruiken voor een tijdelijke invulling. Ja, Want nou, ik vind het vindt zon om het licht Nee, dat is waar, dat is waar. Um, nou, als laatste, ik denk dat ik namens heel veel zon voor de spreken wanneer ik zeg. Laat nou eens iets gebeuren na nou, 38 jaar, hè? want daar zijn we al zo lang mee bezig. Op het bad, uitklaan. Ik ben het heel eens met die zandvoort. Dus daarom, uh, nou, ik, ik wil zeggen, ik zit er hard achteraan. Maar ik doe het uiteraard met uh, de ambtelijke organisatie. En, uh, wat, nou ja, dat is niet bedoeld als, uh, of zie je mij nou, maar het feit dat er een sterke plan is uh, vastgesteld, ja, is wel. Een, een, een, een, nou, ik wil het woord historisch niet meteen gebruiken, maar het is wel een belangrijke stap geweest na die 37, 38 jaar. Absoluut. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de komende. Jaren, zeg maar, hè? Ja, zeker. We gaan, uh... Want je, je gaat door. <laughs> uh, met dit plan, dit plan gaat zeker door. <laughs> ja. En uh, ik heb al eerder gezegd, uh, 18 maart volgend jaar is belangrijk. Want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat begrijp ik. En ga je ergens op een lijst staan om die? Ik woon hier in Zandvoort, dus het heeft weinig zin ja. dat ik aan de lijst sta... want ik kan ook niet in de gemeenteraad, dus ja. dat zou ik kun, niet doen. Kun je niet een, een hotelkamer turen hier? Uh, Eén ding is zeker, het is nog niet op 18 maart klaar. Nee, oké, okay, dankjewel, dankjewel. Een heel leuk gesprek met uh, wethouder Jan-Jaap uh, de Kloets. Nee, in ieder geval duidelijk, en dat het ook duidelijk is uh, voor uh, iedereen... dat het uh, hotel Badhuisplein gewoon gebouwd gaat worden... dus uh, ondanks uh, dat het uh, Holland Casino er nog uh, staat... Dus daar uh, komt weer een andere invulling uh, voor uh, op het moment uh, dat, uh, dat daar de plannen voor gemaakt uh, gaan uh, worden uiteraard. Maar eerst krijgt uh, de, het Holland Casino een uh, tijdelijke functie. Daarover binnenkort meer en dan uiteraard laten we dat weten op de Sanfordse Radio. You're wonderful, flawless. Ooh, you are sexy, lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, wow I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, wow Oh, girl, I'm gonna show you when. You Gekraken op deze plaat, ja, gouden ouwe. De Search Story en Love Potion number 9. Daar is Jaap en daar was Jaap. <laughs> ja, Jaap die brengt even de neus van uh, Fred Hij uh, weer uh, terug in de studio. Dus straks een mooie uh, rode plopkap weer uh, bij, uh, bij Fred. Ook tijdens uh, uh, de twee uur van Entertainment For you. Nog één uur Zandvoort uh, op zaterdag met uh, daarin onder meer uh, de Pit, Pit Report zo dadelijk. Uh, zo rond en bij kwart over vier. We zitten nog aan het einde trouwens. De final lap van de sprintrace uh, daar op uh, het circuit in Brazilië. Lennonor is nog steeds op uh, P1. Op de voet gevolgd door Antonelli in de Mercedes. En de derde plek is eveneens een uh, Mercedes voor uh, Russell. En de vierde plek is er dan voor Max Verstappen. P5 hebben we Leclerc, dan hebben we Alonso op P6. P7 is er voor Lewis Hamilton en P8 voor Gasly. Dat zijn de mensen die dan in de punten rijden als, als het zo zou finishen... met nog minder dan één ronde te gaan. Zometeen in de Pit Report uiteraard heel veel meer over deze sprintrace daar op Brazilië. We gaan de laatste plaat voor het nieuws en weer van 4 uur voor je instarten... En dat is Bailey White. Graag tot zometeen.